In de kletskant van Nederland een Thaise vrouw. Die gaat dus graag naar de open dag voor uh, uh, tattoo, uh, ta ta ta ta de nee, tattooage, tattooagefestival in Londen is dat. Ze heeft echt de hele lichaam laten betatoeëren behalve onderkant van de benen. De die zijn niet de, de nou, nee, de, onder ja, de, de, de onderbenen oh, zeg maar. Die okay. zijn niet getatoeëerd en kan de, de, de armen. Er ze gewoon een rok aan en een. Uh... Precies. Okay. Ja, dat is nog wel een goede. En verder zit ze er helemaal onder en ook zijn er heel veel tatoeages te zien van onder andere Michael Jackson. Die stuk. Op de ruggen van mensen getatueerd. Okay, dat het mogelijk ja. ook. Ja, dat is wel heel apart hoor. Het dus, dus is dus in Londen. Ja, ik, ik, ik zie er toch altijd een beetje tegen op dat tatoeëren hoor. Ja, maar, maar uh, elke keer als ik dat mee gedaan heb, denk ik van nou, het zat was, er toch wel Het was wel weer, bij... weer lekker. <laughs> <laughs> je hebt ook van die uh, mensen die het ook lekker vinden om met bloed en dat soort dingen. Ik denk misschien dat daardoor het tatoeëren uitgevonden is. Dan heb je nog een mooie herinnering. Ja. Yeah. Dus. Hé, hey, maar uh, ik had toch, uh, dat was van de week ook, ook zo populair hè. Die, uh, dat daten met de gevangenen. Oh, ik had het geheel ja. je. Ja, anderhalf jaar geleden was het initiatief opgezet om gevangenen de mogelijkheid te geven op de website van Bonjo. Ik ga toch even kijken zo. Waar ze samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties. Maar het was een succes, mensen. Dat was echt ongelooflijk. 1300 reacties op 450 gevangenen. Maar vooral de buitenlandse vrouwelijke gevangenen zijn in trek. Dat zijn natuurlijk van die mooie Thaise meisjes en oh, zo. Oh ja, die hebben gesmokkeld. Die krijgen stapels brieven. Een Nederlandse man heeft dus echt het beste voor met hem. En uh, ja, de, de vrouwen die krijgen een soort moederlijk gevoel. En, uh, en het is ook zo dat de gedetineerde onderling ook gedate hebben. Dus dat okay. vind ik wel heel leuk. Ja, leuk. Maar er zijn echt wel nieuwe liefdes ontstaan en die, die dus echt de tand des tijds kunnen doorstaan. Dus ja, het heeft wel iets spannends, maar. Ik vind op afstand, uh, ja, dat lijkt me heel leuk. Maar ik, ik vind, dat zou het toch wel eng vinden, zo'n grote man. Hoe? Ja. Zo'n grote, man. Oh, je ziet je meteen een hele grote, boze man. Oh, ben je lekker boos. tatoeages. Oh, dan heb is je wel een lekkere, lekkere... speerballen, man. Padverdik, we nou, laten ze nog eens rollen. Het, sommige mannen hebben het ook hele grote praat. Die zeggen van: ik heb al jarenlang heb ik mensen uit het vliegtuig vandaag laten vallen. Ah. Maar die <laughs> maken niks meer waar. En deze mannen hebben natuurlijk al bewezen dat ze uh, dat gedaan hebben. Die zitten vast en denken, nou ja, het ergste hebben ze gedaan. Het kan misschien niet erger worden. Nee, maar uh, ze hebben wel structuur in hun leven. Dat wel. Ja, als ze dat 20 jaar vast hebben gezeten, dan is het alleen maar even doornemen met de gevangenisdirecteur. Welke structuur hebben ze? Dan kan ik die thuis gewoon voorzetten. Ja, precies. Nou, scenario schrijver Keesel Holierhoek uh, van Sodaat van Oranje is gisteren onderscheiden met de Gouden Kruisstraat staart. 2009 voor zijn bijzonder, bijzondere verdiensten. Het schrijfteam van de vierde serie van Gooise Vrouwen won de zilveren Krulstraat. Voor, Krulstraat? Oh. Krulstraat. Krulstraat. Eh, dat is het staartje. En eh, voor beste televisiescenario van 2008 en 2009. Dus dan zegt hij trots. Ik heb een krulstaartje gewonnen. Precies. <middels> nou, we gaan er even als een... We uh, <middels> <middels> een bom gaan met eruit ja? gewoon. Ik het echt wel. Ik kan het gewoon niet laten om op die zender te gooien. Ja, we zijn toch klaar. Dizzy Rascal. Futuring Amant van de Helden.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 Bonkers I wake up every day in a day dream everything in my life ain't wet it seems I wake up just a go back to Joe's het ritme van ZVR via de kabel op 104.5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 Een van de afspraken is dat bankiersbonussen aan banden worden gelegd. Bankiers krijgen alleen een bonus als ze zich gedurende langere tijd hebben bewezen. De bank waarvoor ze werken moet zich een bonus financieel kunnen veroorloven. Een maximumbedrag is niet vastgelegd. De landen van de G20 hebben verder afgesproken om hun economische beleid beter op elkaar af te stemmen. De nieuwe economische grootmachten China, India en Brazilië krijgen meer invloed in het internationaal monetair fonds.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 De Leopard zijn nodig omdat de brokstukken onder een viaduct van de A15 liggen... waardoor hoogwerkers er niet bij kunnen. Vannacht zijn de meeste tankwagons van de goederentreinen leeggepompt. Er zaten brandgevaarlijke aardoliederivaten in. Er moet nog één wagon worden leeggepompt... voordat ze met het uit elkaar trekken kan worden begonnen. Rijkswaterstaat was aanvankelijk van plan de A15 af te sluiten... maar uiteindelijk werd daarvan afgezien omdat er toch geen brandgevaar voor het verkeer was. Het weer, zonnig, weinig wind en 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnige periode blijft droog. Dit was het.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 So we'll voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you to be afraid of what you are There's an answer If you reach into your soul and the sorrow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 So what?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 Just pray, baby We just keep it. Blind, but well, hey, I can still read you. Let's turn the page we're on and not close the book. You think this is the perfect time to end this? Well, I know there's still a chance for us to mend this. side of me, try to see the good that's in me, cause I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 ik aan de dag lang geleden begon het zomaar. Er vandoor aan met jou, niet wetend wat er reis. Eind de nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas er komt weer licht door de ramen, hoewel van ons de wereld wacht eens stilgestaan. Je alleen in filmziek, Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste niet. is een nacht...